Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida is een pick-up truck ingereden op bezoekers van een Pride-optocht. Daarbij is volgens lokale autoriteiten één dode gevallen. Een andere bezoeker raakte gewond. De politie heeft de bestuurder van de truck aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie in Gouda heeft gisteravond drie minderjarige jongens onder schot gehouden... omdat een getuige meldde dat ze vuurwapens op voorbijgangers richtten. Agenten liepen daarna met getrokken wapens op de tieners af. Achteraf bleken de vuurwapens niet echt. Het waren zwartgeverfde waterpistooltjes. In Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij in een avondwinkel werd neergeschoten. Volgens de politie was het slachtoffer na het schietincident aanspreekbaar. Hij is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt nog gezocht. In september start het eerste proces van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Voormalig rebellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor oorlogsmisdaden die hij heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 2000. Hij wordt onder meer verdacht van het doden van een gevangene en het martelen van opgepakte burgers. De oud rebellenleider werd vorig jaar al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. En John Burko, de oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis... is van de conservatieve partij van premier Johnson... overgestapt naar oppositiepartij Labour. Burko maakte de overstap wereldkundig in een interview met een Britse krant. Hij zegt dat hij nu meer op één lijn zit met de sociaaldemocraten democraten van Labour... dan met de conservatieven. Hij noemt de partij van Johnson onder meer reactionair... en soms zelfs xenofoob. Burko werd bekend door de vele Brexit-debatten met daarin zijn kenmerkende roep: Order, order. Het weer dan nog? Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. In de avond kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herwende Hart van de ANWB. Op de A10-ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel, drie kilometer verder. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zen, zee. Zandvoort, onze zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. met Nu, de nacht.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 Broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts A lot of parts were missing. I feel like a carcass. Virgin and a vixen That's the kind of girl he wants. But he forgot the same girl For the barbecue, they don't look like cannons. Hardly have a heart. needs someone who falls in love so he can play Prince Charming. If that's the kind of girl he wants, then he forgot. This ain't build a bitch. Oh, bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue,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 sinto renovado tus ojos me llevan lentamente al sol y tu volcán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 Non sanno di che parlo vestiti sporchi fra di fango giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita per questo ramo sto allenando e buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene toccarvi coglioni vi conviene stare zitti e buoni qui la gente è strana tipo spacciatori troppe notti stavo chiuso fuori Li prendo a portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi mamma se sempre fuori Ma sono fuori di Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide in casa mia non c'è trio, ma se trovi il senso del tempo risalierai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritendo provo a tagliarmi la testa perché? Sono fuori di testa, ma diversa da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. See you. in your eyes And yeah, run, run, run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 TV Duk. Și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alô sângier pe ca să o dar Het spunt, je simt, ik kom. Alo, jupiter, ik ben felicira. Alo, alo, ik ben jeu, Picasso, ik dat ik ben een vloer, maar Complementando a del pasado. Yeah